Levi van Eck met het NOS-journaal. In Londen is vannacht een politieagent aangevallen... door een man met een kapmes. De agent ligt in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De man reed in een busje, maar negeerde in eerste instantie... het stopteken van de politie. Toen hij daarna alsnog stopte, sprong hij uit zijn busje... en stak hij met het mes meerdere keren op een van de agenten. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor terroristische motieven. De man wordt verdacht van het rijden onder invloed van GHB... Nederlandse fruittelers willen een einde aan de economische sancties tegen Rusland. Als reactie op de sancties voerde Rusland een boycott op Europese landbouwproducten in... en de fruitsector zegt daar vijf jaar later nog altijd last van te hebben. Volgens de sector is het voor veel telers moeilijk om het hoofd boven water te houden. Europa en Amerika kwamen met economische sancties tegen Rusland... na de annexatie van de Krim en de steun van Rusland aan de separatisten in Oost-Oekraïne. In Tilburg is het 38-jarige gevangene aangehouden die niet was teruggekeerd van verlof. Hij had een tas bij zich met een doorgeladen wapen. De politie kreeg een melding over een man die al drie uur stil stond in een auto met een draaiende motor. Agenten herkenden hem als de gezochte gevangene en hielden hem aan en daarbij verzette hij zich hevig. De man zat vast vanwege vermogensdelicten. Omdat hij een doorgeladen pistool bij zich had, wordt hij nu ook verdacht van verboden wapenbezit. Het klimaatspanel van de VN pleit voor drastische verandering van onze voedselproductie. Zoals het nu gaat leidt die alleen maar tot meer verdroging en het verdwijnen van bossen. Als we zo doorgaan dreigt na 2050 een voedseltekort, waarschuwt het VN-panel. Het weer, geregeld zon, in het noorden en oosten mogelijk een bui. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen warm en vochtig, 23 tot 27 graden. En in het hele land kans op stevige regen- of onweersbuien.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 op je Zandvoortse radio. En nu luistert naar het tweede uur van Zandvoort Lunch. Met dit tweede uur veel muziek en informatie. En als zomergast, als en Pierik. Is Ruud weer terug? <laughs> ja, ja, oh, ja. zwarte ja, humor, ja. humo. Ah, ja. Hey, ik heb, ik heb zo'n leuk nummer klaarstaan. Is dat, is dat niks? Een heel, heel zonnig zomers nummer. Oké. Okay. Ja? Maar uh, we luisteren nu van na het tweede uur. Even uur open eerst, Dolly. Ja, het uh, okay. uur van Zand voor lunch hier op ja? 8 augustus 2019. Het is weer het is één uur en dit is het tweede deel. Het is, um, eigenlijk, is eigenlijk ook toevallig. 8, 8. De 8 is het getal van de kracht. ja. En dan is het dag van het vrouwelijk orgasme. Acht acht. Het is poesjesdag. Poesjesdag. poesjesdag. Poesje. Ja, is het ook? Poesjesdag. Ja, ja, ja, We ja. ja. moeten toch met zijn vandaag eigenlijk met z'n allen naar het asiel gaan om een uh, poesje te, te nemen, te, te adopteren. Ja. Een <laughs> poesje te nemen. Ja. Dus wil um... je een kale poes of wil je een, uh, een met een vacht? <laughs> nou, eh? doe jij muziekje maar. Doe maar een natte. Maar aan. Hoe bedoel je? Jouw moeder heeft kale poesen toch? Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is waar. <laughs> Ik vind ze wel leuk. Ze zijn wel heel lief, die klanten. Ja, ja nou, hartstikke leuk. Ja. Nou, goed, hey, Ik heb uh, Salem Segers klaarstaan, want daar is ook wat mee aan de hand vandaag. En wat is er, er aan de hand? Wat staat er weet, in de Moet Ik uh, moet weer even kijken. Uh, uh, volgens <laughs> mij is hij jarig. Ja, hij is jarig. Hij is jarig. Hij is in 1948 geboren op 8 augustus. En hij heeft een hartstikke leuk liedje geschreven. Moet je luisteren. Nou, doe dat. Moet je wel. Anders. Met z'n allen naar de zee, met z'n allen naar de strand. En daar bouwen we een feest, daar kan je allemaal op aan. Het moet een feest. Op het goudgele strand, dansen hand in hand, op het warme zand. Het moet een feestje zijn, met muziek en met wijn. En het salsa ritme, maakt het extra fijn. Het moet een dansje zijn, met vrienden erbij. En laat de meisjes liefst maar in bikini zijn. doe. Do, do. de zomer is er het land, doe. Het kriebelt en het brand, met z'n allen naar de zee, met z'n allen naar het strand. En daar bouwen we een feest, daar kan je van op aan.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 op ZFM Zandvoort. Waar luisteren we naar, Dolly? We luisteren naar Salim Segers. Die is vandaag jarig. Volgens mij uh, 71 wordt hij vandaag. 71. Ja. Wat een mooie leeftijd. Wat een ja, mooie leeftijd. Ja. Lekker nummer, toch? Ja, nee, ja. Zo in de zomer. Echt zo'n zomernummertje. Ja. Gezellig. Gezellig. Zo, gooi je meteen gezellig. weg. Zo, da. Dag. <laughs> nou, we gaan lekker weer door met het programma. Het yes. ritme van Zandvoort. Zandvoort. Op 106.9. ZFM. Golden Earring, hier op ZFM Zandvoort.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 Op ZFM, Zandvoort, bij Zandvoort Lunch. Ja, ik vind die solo altijd heerlijk hoor, en was die afgelopen de Golden Earring en uh, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch hier op uw Zandvoortse radio en uh, ja wilt u blij op de hoogte blijven download dan onze Zandvoort app en die is of ZFM een Zandvoort app en die is uh, te downloaden via alle welbekende downloadshops op uw telefoon. Dus uh, blijf gewoon op de hoogte via onze ZFM Zandvoort Facebookpagina. Of heeft u tip voor de redactie? Stuur dan een e-mail naar redactie.zfmzandvoort.nl En uh, ja, Dolly, wij hebben nieuws over bomen. Ja, ja. Op deze speciale dag laten we het eens over bomen hebben. Ja. He? De, ja. de kat uh, klimt in de boom. Ja, ja, ja. ja. Even de brandweer bellen. Poesje uit de bomen halen. Ja. ja, zo is het. Niet van de buurvrouw? Nee, niet, oh ja, maar misschien zat hij daar dus wel. Jij ja, ja. draait wel het nummer waar het ja. poesje van de buurvrouw is. Maar goed. Of zat de buurvrouw nee, zelf ja. in de boom? Dat kan ook, ja, ja. Ja, ja. En de buurman op het dak. Ja, het zal trouwens... Heel veel Zandvoort dus wel al zijn opgevallen. Maar er is een, een aantal iepen in Zandvoort verwijderd. Ja. En Ja, volgens de gemeente zijn die bomen ziek. En ja, moeten daarom het veld ruimen. Nou zijn er, ja, mensen roepen dan al gauw, ah, al die bomen die weg. Maar ja goed, als ze ziek zijn, zijn ze ziek. Ja. En dat, er heerst een virus, dat is ontzettend besmettelijk. En hoe, hoe worden die besmettingen nou doorgegeven? Nou, dat kan via de IEP-sprintkever. Maar het hoeft niet van buitenaf door de lucht te komen. Want het kan ook zomaar zijn dat als de wortels contact maken... en een zieke boom die maakt contact met een gezonde boom... wordt ook die gezonde boom ziek. Ja. En uh, um, het, het, het wordt zelfs ook nog verspreid bij het transport van stukken ziek hout. Dus als je bijvoorbeeld uh, hout voor, ja. voor, uh, voor je brandhout, voor je uh, <laughs> open haard of ja. zo gaat halen en het is ziek, dan kan dat ook zo door de lucht aangegeven worden. Nou ja, wat is er nou? Er is een, een verzoek van de gemeente. Om, uh, om het zo snel mogelijk te melden... als je denkt dat er een zieke boom in je omgeving staat. Dat mag ook zelfs in je eigen tuin. Dat maakt niet uit. Want het is belangrijk dat die besmetting uh, gaat worden voorkomen... door direct in te grijpen. Dus als je nou contact opneemt met Spaarne via telefoonnummer 023 7517200... dan komt er kosteloos een boomspecialist... En een inspecteur uh, de boel inspecteren en beslissen of die boom weg zou moeten nodigen. Het is overigens ook zo dat voor een zieke iep uh, geen kapvergunning nodig is. Dus iedereen, <laughs> dus iedereen die hun bomen zat is, bel gewoon nee, naar de Spaarlanden. Nee, <laughs> zieke iep. Hij moet wel eerst gediagnosticeerd worden door de specialist. Hè. Als die specia specialist van Spaarlanden is geweest en die zegt ja deze iep is ziek, dan mag je hem zo ja. uh, laten kappen of zelf kappen... zonder dat je daar een vergunning voor nodig hebt. Maar je kan niet zomaar alle iepen... Uh, terwijl je niet weet of ze wel of niet... Uh, nee, maar dus ik had, uh, wij hadden er één in de straat... staan een, een zieke ja. iep. En uh, eigenlijk ging dat best wel binnen een week. Uh, hij werd gecontroleerd. Ja. Uh, ja. Uh, hij was al dood aan het gaan... boven in de top. Ja. Dus we hebben echt ook wel geluk gehad met een storm... Uh, die er bijvoorbeeld ja, zaterdag gaat ja, komen. Ja, ja. Ja. En uh, ja, binnen een week was hij weggehaald. En nu hebben we een ja, hele kale is... plek. Wordt ze nou, eigenlijk uh, teruggeplaatst nu? moet ik je net zeggen... Want uh, de zieke Iepen worden weggehaald. Maar het mooie is dat in het nieuwe plantseizoen. worden uh, daar waar zieke Iepen gekapt zijn. nieuwe Iepen geplant. En die Iepen die zijn bestand tegen het virus. Ah, dus die okay. zijn, zeg maar. Uh, maar zoals het bij mensen doet, gevaccineerd. Hè? Maar dan vraag ik me af, want wij hebben nu een hele grote boomstronk uh, staan. Ja. Gaat die uitgegraven worden? Of dan. Dat, dat denk dat, ik die wel. Die stronk is toch al. Ook precies Ja, die wortels. Ja, die moeten er ook maar ik uit. hoop eigenlijk dat er geen nieuwe boom wordt geplaatst. Plaats hem maar ergens anders op het hofje. Maar hij stond wel op een hele rot plek, hoor. Oh, ik nee, snap de... wel dat de buurman hebt gebeld. Nee, een grapje. Ja, nee, maar dan zou je dat even moeten bespreken. En misschien is het ook wel handig om te weten... hoe je nou een zieke iep kunt herkennen. Ja, dat wil ik wel weten. Nou, ze hebben een, een, een scheve, dus, dus zeg maar een asymmetrische bladvoet... Uh, dat betekent dat, dat beide bladhelften... Helften, die beginnen dan niet meer op dezelfde plaats aan het bladsteeltje. Want normaal gesproken is zo'n blad midden in de zomer ook fris en groen. Maar een aangetaste iep... Ja, die, die gaat al heel vroeg herfstkleuren vertonen. En dan, dan verkleurt dat blad van geel tot bruin en dan valt af. En dat begint met één tak... Maar dat kan zich in een paar weken zomaar verspreiden over de hele kroon. Hè? Net zoals waar jij het nou over hebt. Dat die bovenkant ja. helemaal... Uh, nou ja, en, en kenmerkend voor een zieke iep zijn verder. De kale takken... Met nog één of twee de blaadjes aan de uiteinden. En dat noemen ze dan faantjes. Nou, verwarm nou, u vooral zover. niet uh, met Ipe Brune. In ieder geval, uh, wij uh, zijn hier uh, nog steeds op ZFM Zandvoort. En uh, <laughs> wij gaan er weer lekker mee door. Lekker zomer op uw radio. Ik dacht, ik ga een zomers lekker draaien.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 Gloria Estefan hier op ZFM Zandvoort. Zet even hem ook zeggen. Zal die musical eigenlijk nog wel draaien? In van your Gloria feet, Stefan? In your feet? Nee, denk ik niet. Nee, nee je hoort er nooit meer wat nee. over. hè? Nee, nee, nee. Nee. Ja. nee. Nu heb je Anastasia. Anastasia. Die een mooi plekje heeft gekregen. En je hebt natuurlijk ook nog uh, Mamma Mia, hè? Ja, en Kinky Boots komt er ja. dan. Ja. Ja, er zijn zat musicals op het moment. Nee, maar ik, ik dacht omdat er toen zoveel uh, reclame voor gemaakt werd. Ja, maar ik heb er eigenlijk zo. nooit meer wat van gehoord. Het liep niet zo. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Weet je wat wel loopt? Wat dan? Vertel. De blauwe tram. Ja, ja daar is ook deze zomer weer van alles te doen. En, en, maar ja, weet je wat nou een beetje sneu was? Ze hadden uh, een poosje geleden... Hadden ze een leuke middag georganiseerd. Zingen in de zomer. Ja. Maar toen was het... Op die, op, precies op die datum was het zo verschrikkelijk heet. En toen reed de rem niet. Nee, die, uh, die, uh, zijn banden smolten. Ja, ja dus ja, toen, toen is dat uh, afgewimpeld. En uh, nu is bekendgemaakt dat de zingmiddag wel alsnog doorgaat. Leuk, maar ja, zeker. Uh, maar dan wordt het woensdag 21 augustus van 2 uur tot 4 uur ja. smiddags, hè. En uh, als het nou mooi weer is... dan uh, ga, gaat iedereen lekker buiten in de zon... op het plein van het Louis-Davidskaree uh, zingen. En uh, ja, anders gewoon binnen als het wat minder mooi weer is. En weet je wat nou zo heel leuk is? Er komt gewoon een live band, hè? Leuk, leuk, ja, leuk. Ja, die gaat uh, zorgen voor uh, de zonnige meezingers... En uh, je, als je verzoekjes hebt, mag je die indienen. Dus uh, gezellig muziek waarop je heerlijk mee kunt galmen. En er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Maar goed, die valt nog wel mee. Want het is 2,50 euro, nou. inclusief wat te drinken. Nou. Dus en, ja, uh, een lekker advocaatje erbij. Ja, uh, ik denk wel dat je zelf je slagroom moet meenemen. Ja. Maar voor dat geld... Ja, ik weet het niet hoor, ik lul maar wat... Uh, het is wel de bedoeling dat je je aanmeldt. En dat kan of bij de balie van de blauwe tram. Dat is gewenst, maar u kunt ook bellen. En dat is nummer 023 3040700. 023 3040 700. En ik zal ook nog even dat telefoonnummer doorgeven... Uh, waar u een uh, melding kan doen over een zieke iep... Uh, zodat er een inspecteur uh, langs kan komen om de boom te beoordelen. Dat is 023 75 17 200. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, ja, het is vandaag overwegend zonnig. En uh, ja, wel wat dunne sluierbewolking zo af en toe. Uh, de wind waait matig vanuit het zuidwesten en staat met zijn krachten op 4. De maximale temperatuur ligt zo rond de 21 graden. En als we dan verder kijken naar de week en naar het weekend. Ja, morgen gaat het toch echt bewolken en er komt ook een regenkans. En dan zaterdag, dan is het helemaal niet meer zo fraai. Want dan komt er een stormachtige zuidwestenwind met buien. En zondag een zuidwestenwind, eh, kracht 6. Dus eh, ik zou lekker eh, vandaag of morgen zorgen dat de boodschappen binnen zijn. Ja, oh. oei, oei, oei, oei, oei. ja, ja. ja. Nee, dat wordt geen fijn weekend, jongens, helaas. Maar ik heb me laten vertellen net door een uh, Weerman, Weerman uh, van Buringen, <lacht> dat het s'avonds wel lekker weer wordt, schijnt het. Zeker weten. Ja. Zeker weten we. houden je eraan, hè? Dat was het weer. Zie je het eens aan het voort. Het nietje van de zon. de sidekick van Dolly de Pierik. Ja, zeker. En naar wat luisteren we? We hebben geluisterd naar een man die vandaag precies op de kop af 37 jaar geleden is overleden. En dan heb ik het over Verre Grignard. En dat was een mooi mens, jongen. een Belgische zanger, gitarist. Heeft heel veel hits geschreven. En hij was, hij was nou echt wat je noemt een hippie. Een hippie, ja. En, en het, het, hij stamt nog uit de tijd, zoals dit nummer... Hè, van uh, Ring Ring, uh, I've Sing. Uh, dat dat uh, werd gehoord in een, uh, in een café. En uh, toen uh, was, zat, zat er iemand, die uh, was een beetje thuis in die muziek... die besloot om er een single van te maken. En de eerste 500 exemplaren, die waren zo uitverkocht. Dus ja. dat was zoveel succes dat hij... Uh, uh, dat hij terecht is gekomen bij een talentenscout van het Philips-label. Nou, uh, zo, zo is zijn carrière uh, opgeklommen. Hij heeft meerdere uh, leuke nummers gezongen. En uh, wat ook weer een mooi verhaal is... hij had een nummer, My Crucified Jesus. En... Uh, uh, even denken, hoor, want ik zie jou wijzen en ik ben afgeleid. Ik moet lachen. Wat dan? Er staat een tekst bij een, een bericht, een persbericht. Ja. Er staat met vriendelijke groetje Queen Park Zandvoort. Sorry. Oh, ik moest wel lachen toen ik het las. Daarom oh, weet ik. Oh wat dan? Ja, op het gegeven, je, je gaat toch geen persbericht eronder zetten met Prinses Gruntykiewiczant. Nee, dat is een brief. Ja, <laughs> ja, dat is een brief. Ja, ja, ja, ja. Sorry dat ik in je ja, reden viel. Ja, ja. Ik ga ook een brief uh, schrijven. Ja, op, kijk op het nieuws. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, maar uh, een, een mooi verhaal, jongen. Er was. Uh, uh, um, uh, uh, Johnny Holiday... dat is natuurlijk ook een hele bekende artiest geweest... die trad op uh, in Parijs... en die, die kwam met een nummer... Je veux long idée courte. Maar dat was eigenlijk het nummer van, van, uh, van Ferré. Hè? En uh, daar had hij een, een hele andere tekst uh, op geschreven. Dus toen heeft hij, uh, Ferré Krignard uh, hem uh, aangeklaagd voor plagiaat. En nog niet eens zozeer omdat hij dat nummer gebruikt heeft. Maar hij, uh, die Johnny die had die tekst helemaal... Uh, dat was helemaal anti-hippie en zeker anti -hippie jaar. Dus dat is een hele toestand geworden, jongen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nou ja, uiteindelijk is deze man berooid en uh, uh, gestorven aan keelkanker. Jeetje. Ja, ja, ja. Triest. Triest, triest, triest. Yes, yes, yes. Weet je wat ook triest trouwens is? Nou? Of nou het is niet triest, want die man heeft hartstikke hard gewerkt... door de afgelopen... Uh, heel lang, in ieder geval. Clown uh, die, die stopt ermee. Ja, nou, dat is, ja eens, eens moet je natuurlijk de grens ja. trekken, maar... Ik, ik, ik heb altijd zo vreselijk gelachen om die man. En uh, ik, als, als hij hier stond met zijn circus. Nou, ik zat er hoor. En de tranen. Ik was een volwassen vrouw. Maar de tranen rolden over mijn wangen van het lachen. Wat een humor heeft die man. Wat een fantastische clown is hij geweest. En ik vind het echt jammer voor de Zandvoortse kids. Die hem niet meer mee kunnen maken nu. Nee, maar de Wat? laatste jaren was hij oh. natuurlijk niet echt meer voor de kinderen. Hij was het nee. vooral volwassen voor tegenwoordig. Dat is waar, dat is waar. Uh, maar uh, ja. ja. Hij gaat in ieder geval een afscheidsshow uh, geven op ja. 8 en 9 november. November, hè? in de krocht In de krocht, ik, hè? Ja. ja. En dan uh, zullen allerlei prominenten langskomen. Ja. Zul, uh, gaat hij toch wel een beetje terug in de tijd. Ja. Want uh, er gaat ook iets wel wat gebeuren met prominenten. Dus dat is wel leuk. Ja, en dat deed hij vroeger natuurlijk ook. Hè, in ja, de circus, hè? In de circus, ja. ik geloof ik. Prominent ja, ja. avond. Prominenteavond. avond, ja. O, ik heb ook een keer meegedaan. Ja. Toen woonde ik net in Zandvoort en was, uh, was ik een aanswingelaar. Hoe oh. heb je weer de zwengelaar? Ja. Maar uh, ik, toen had ik een pak aan en ja. uh, dan moest ik met een fluitje iedereen opjutten om te gaan klappen. Nee, ja. nee, ja, nee. Ja, ja, ja. Oh, dat past toch wel een beetje bij mij. Ja, me, nou, en, en weet je, het meeste heb ik toen nog gelachen. Ik heb zo ver... Want hij maakte het heel spannend. Er was toen uh, uh, een, een hele discussie gaande over dat uh, levende dieren niet meer in de circussen ja. zouden mogen. Hè? Ja. Dat begon toen. En uh, dat werd toen inderdaad afgeschaft. En toen is hij daar meteen op ingesprongen... dat hij met zijn circus kwam en wel degelijk met dieren... maar dat het wel goedgekeurd was door de dierenbescherming. Ja. Nou, dan word je nieuwsgierig. Hè? Dan denk je, wat, wat, wat, wat, wat, hoe kan dat nou? Wat, wat, wat voor dieren zijn? Wat, hè? Dus je gaat allemaal vol spanning naar, die, uh, naar dat circus toe... En dan zit je daar en jou ja, hoor, daar wordt een dierenshow aangekondigd. Nou, dan denk je, wat voor dier zal er nou komen? Nou, Roy, ik, ik heb werkelijk waar, ik heb gegild. Ging die een hele show maken met plusje beesten. <laughs> nou, echt, en dan die humor erbij, die humor. Ik kon bijna niet meer op dit bankje blijven zitten, echt niet. Nee. Ik zal het nooit van mijn leven meer vergeten. En ik ben blij dat mijn kinderen dat nog mee hebben mogen maken, echt waar. Nou, ik ja. ga proberen of uh, Dick, Hoe uh, heet die man natuurlijk. Didi, ja. uh, of hij volgende week uh, de zomer ga, zei, het kijk wil zijn. Oh, nou dan heb je een hele leuke hoor. Dan gaan, gaan we, gaan we, gaat echt heel zandvoort omstreken en verder gaat luisteren. Nou, we, gaan, uh, we gaan daar uh, weer eventjes met, het, uh, met de Loes de. De casa poes, uh, las ik op het persbericht. Uh, gaan we even bellen. Kijken we. Kijken we. Ja, poesendag. Ja, poesendag. Ja, daarom moest ik lachen. En ik had het helemaal niet door. Het was geen grap. Want het staat in het persbericht. Maar uh, met, ja. dan gaan we even bellen met het management. Leuk, leuk. En uh, ja, hij was maar een clown. Toepasselijk. ja. ja.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 clown. En uh, gelukkig leeft onze clown natuurlijk nog, onze clown Didi. In ieder geval 8 en 9 uh, november uh, zal uh, zijn afscheidsshow in Theater de Krocht zijn. De kaarten zijn trouwens al in de verkoop gegaan. Dus uh, helemaal oh, goed. Dat moet uh, wel snel zijn, ja, Te koop bij uh, Theater de Krocht, als hij weer open is en terug van zomervakantie is. Ja. En bij het Wapen van Zandvoort, uh, daar kan je kaarten kopen. Oh, Oké, okay, leuk. En bij Loes, de kassapoes. <laughs> Ja. ja, Dolly, we gaan even weer een, uh, een muziek... jarige draaien. Hè? Ja, zo is het. Show ja. Mendes is vandaag jarig. Oh, wat leuk. En ik heb, uh, piep. Uh, ja, zo is het. Ik heb gekozen voor zijn nummer Stitches. Nou, kom maar op. I thought that I'd been happy before. But no one's ever left me quite this old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 Hier op ZFM Zandvoort. En uh, wat ik al zei in het begin van het programma. Uh, het Amsterdamse weekend uh, gaat er weer aan, uh, komen. aankomen. Aankomende zaterdag. In, in ieder geval een dorp vol. Uh, ja, toch uh, vol met uh, artiesten. En heel veel gezelligheid. En deze zanger, Quincy, die treedt op bij uh, de Chin Chin. En daar ga ik even draaien voor u. Als hij het doet, daar is hij.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 een vraag. Het is alweer het einde van deze Zandvoort lunch van 8 augustus. Wat een gezellig uitzending, Dolly. Ja, ik vond het heel leuk dat je er weer was. Dat zei okay. je. Ja. En uh, ja, wel, wel weer het. leuk. En uh, ja, wie volgende week de zomer gast is, dat weten we nog niet. Ik hoop clown Didi. Ja, daar gaan we voor. Ja, ja, ja, ja. dan zorg ik dat ik, de, dat ik vrij ben tussen die tijd. Dat ik lekker kan luisteren. Nou, lekker, lekker, lekker. Hey, uh, ja, we gaan uh, langzaam aan het einde van, uh, van deze Zandvoort lunch. Ja, het zit er en, al uh, op. Het was een leuke uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Jij bedankt voor je komst, Dolly. Graag gedaan, en, um, Ja, we gaan. Uh, we zien elkaar snel weer. En uh, jij bent maandag weer te horen met Zandvoort lunch. Ja. Zeker. En dat wordt hartstikke leuk weer. Met, Laten uh, we het hopen. Met heel veel muziek en informatie. En ja en, uh, ja, en uh, nog heel veel andere gezelligheid hier op de Zandvoortse Radio. Vanavond is er weer een uh, ja, nieuwe Alternative event met uh, Jaap Koper. En heel veel uh, leuke muziek en gasten. Ja, Lasten ik heb op nog niet op gezien. Facebook. Heb jij gezien wie, uh, wie er gaat komen? Ja, andere. andere Lea Bos las ik. Dus, Hé? Uh, ja, vanavond? Dat, dat, dat stond op Facebook. Dus, uh, nou, de... Lea Bos weet van niks, hoor. Oh, nou, misschien wordt het plaatje dan gedraaid. Misschien oh, wordt het plaatje dan kunnen, gedraaid. Dat, zou, dat kunnen. zou kunnen. Dat zou kunnen. <laughs> nee, maar het is, er is een nieuwe cd uitgekomen waar ze op staat. Ja, ja. Dus ik neem aan dat het daarvoor is, maar... Ik, ik weet van niet. Nou, we moeten het bericht maar even lezen <laughs> van onze Japie. Ah, heerlijk, <laughs> In ieder geval heel veel muziek hoor je hier nog op de Zandagse ja. Radio. Ja. Blijf lekker luisteren bij ZFM. En uh, ja, wij zijn er volgende week weer vanaf maandag. Woensdag zijn we er. En natuurlijk weer donderdag. Dat ben ik er weer. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot maandag. Bye bye. bye.